Het is middernacht, het begin van donderdag 4 oktober. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Brussel praten de ambassadeurs van de NAVO-landen... over de inslag van een Syrische mortier in Turkije. Daarbij kwamen eerder vandaag vijf Turkse burgers om. Turkije zegt dat het als reactie militaire doelen in Syrië heeft bestookt. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties... heeft Turkije opgeroepen kalm te blijven na de mortierinslag. Verder riep hij Syrië op de grenzen van zijn buurlanden te respecteren.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 In de provincie Flevoland hebben vier gedeputeerden per direct hun functie neergelegd. Dat maakten ze bekend tijdens een vergadering van Provinciale Staten... over het mislukte natuurproject Wold. Uit het rapport blijkt dat gedeputeerde staten alles op alles hebben gezet... om het natuurproject erdoor te drukken. Ook werd er onvoldoende rekening gehouden met de risico's. Onderzoekers van het UMC Sint Radboud in Nijmegen... hebben een doorbraak bereikt in onderzoek naar ernstige verstandelijke handicaps... Ze hebben bij een groep patiënten voor het eerst in één klap... alle genen in kaart gebracht die over de eiwitten gaan. Sommige van die genen veroorzaken een fout in een eiwit... en daarmee een verstandelijke handicap. Nu kan makkelijker worden achterhaald... waardoor iemand verstandelijk gehandicapt is. In de Champions League heeft Ajax met 4-1 verloren van Real Madrid. In de Amsterdam Arena scoorde Cristiano Ronaldo drie keer voor de Spanjaarden. In de andere wedstrijd in de pool speelde Manchester City... thuis met 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund weer vannacht even iets minder regen... maar tegen de ochtend opnieuw buien, vooral in het zuidoosten. In de rest van het land ook wat zon. Maximum temperatuur 15 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er ANWB-verkeersinformatie. Eén melding op de A4 Amsterdam richting Delft. Daar staat tussen knooppunt Badhoevedorp en Hoofddorp... een file van 5 kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Dit is Radio 1... NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Mieke van der Wij. Welkom bij Casa Luna. Het Tweede Vaticaans Concilie. Weet u nog wat dat was? Het waren de Roaring Sixties en alles moest anders. Zelfs in de Rooms-Katholieke Kerk... Johannes de 23ste was toen paus. Een hele lieve paus was dat, volgens mij, als ik me goed herinner. Hij opende dat concilie, maar wat wilde hij ermee bereiken? Mijn gast vannacht, Stijn Vens, grootkenner van het Vaticaan, was toen nog niet eens geboren. Maar hij weet er wel heel veel van. Wat heeft die man in kilometers gemaakt in en rond Vaticaanstad? Hij maakte reportages over voor de televisie en schreef er een boek over. Vatikanië. welkom Stijn Vens. Dankjewel. Nou zeg het maar Stijn, wat wilde deze. Het was toch een lieve pauze, hè? Die ja, dat was, een, dat was een boerenzoon. Ja. Hij, was een hij was lekker dik. En hij wat, had ook het praktische wat veel boeren hebben. Ja. En hij zag gewoon dat er iets moest gebeuren en hij deed het. Ja, wat deed hij? Hij deed ja, Eigenlijk zette hij de ramen open, hè? Het beroemde Italiaanse woord aggiornamento wat, uit, uit, wat bij de tijd uh, brengen betekent. En hij zag dat die kerk zo niet verder kon. En hij dacht er is maar één manier om te zorgen dat er uh, wat gebeurt. Dus een concilie organiseren, een vergadering van alle bischoppen van de wereld. En uh, ja, dus het, het, het, hij maakte dat bekend toen ik pas drie maanden pauze was. En mensen, en met name enkele kardinalen, verklaarden voor gek. Je ja? weet niet waar jij aan begint. Want dit gaat de kerk te gronden richten. Ja. Het is precies 50 jaar geleden. Hè? Ja. Nou ja, het is, uh, eigenlijk was het 11 oktober. 11 oktober maar, ja. goed. maar goed, dat is toch wel de aanleiding voor dit gesprek. 11 oktober, dan ben je in Rome. Dan ja, ben ik in Rome. Ja. Wordt dat nou eigenlijk groots gevierd? Zometeen gaan we nog in op de inhoud hoor. Maar dat, dat 50-jarig bestaan, wordt dat groots gevierd? Ja, nou, eigenlijk wat meer herdacht. En 11 oktober grijpt uh, deze pauze aan. om een soort uh, ja, her-evangelisatiecampagne te starten, het startschot. Uh, 11 oktober op Sint-Pietersplein met kardinalen, met bisschoppen. Want de paus wil eigenlijk al die katholieken... die sinds dat concilie... Zijn weggegaan, wil hij terugkrijgen in de kerk. Ja, want eh, vinden ze het een reden om, om te feesten? Want, eh, nou ja, de tijden zijn toch wel heel anders dan toen. Ja, maar kijk, het, het, het, het, het aardige van het concilie is, en ook als je die documenten ook leest, het is eigenlijk grondverven. En iedereen kon er zijn eigen kleur overheen schilderen. En de progressieven hebben heel lang, ik zeg hem, tenminste in het tweede deel van de jaren 60, het voortouw genomen. En, um, maar de conservatieven hebben het eigenlijk terugveroverd. En die vieren nu feest. Waar kwam die vernieuwingsdrang destijds vandaan? Nou, eigenlijk zag ik, het zat natuurlijk ook in de lucht. He, als de vernieuwing zat in de lucht. De jaren 60 is toch een, een, een tijdperk van, uh, van verandering, van ja. enorme, enorme socia sociale verandering. En dat zag je ook in de kerk. Maar het gisteren eigenlijk al in de jaren 50, ook in Nederland. Vrouwen emancipatie. Vrouwen, vrouwen gingen studeren. Ja, dat, was, dat is denk ik heel beslissend geweest voor de, de ontwikkeling in de katholieke kerk. Vrouwen geven het geloof door. En vrouwen gingen ook anders tegen het geloof aankijken. Ja, geboortebeperking. Geboortebeperking, maar dat, dat kwam later. Dat is, dat is trouwens bewust buiten het concilie gehouden door de opvolger van Johannes de 23, Paulus de 6, Omdat hij dat de grootste, misschien wel de grootste splitsing van was. En uh, nee, het zat eigenlijk al in de jaren 50 in de lucht. En gek genoeg. De voorganger van Johannes de 23ste, de, de, de strenge Pius de twaalfde, heeft ook met de gedachte gespeeld. Maar durfde niet, was al wat ouder. En uh, tijdens het conclave waarin Johannes de 23ste gekozen is, moet er al over dat concilie in die wandelgangen, in die kapel gesproken zijn. En bijvoorbeeld zaken als het celibaat, werden die ook ter discussie gesteld? Nee, dat is ook uit het uh, concilie gehouden. Er is eigenlijk vrij vlak na het concilie een speciale bischop een bischopvergadering overgehouden. Overigens een uitvinding van het concilie. En daar is uh, uh, voor gekozen, om dat verplichte priestercelibaat uh, te handhaven. Nederland nam nog wel een speciale positie in hè, destijds. Ja, kijk, het gek is, als je, als je kijkt naar hoe het is gegaan, dan is Nederland eigenlijk het hardst gaan rennen. He, als, als, als je de, de katholieke kerk ziet als een, als een vloot van schepen, was het schepen van Nederland dat voer uh, vooraan, en was op een gegeven moment door Rome niet meer te zien. En eh, kijk denk maar aan het Pastoraal Concilie. Eigenlijk. De Nederlanders dachten, nou we gaan het Concilie nog eens even overdoen. Hè. Dat heette dan de implementatie van het Wacht Concilie. Wacht even, dat, in Nederland was er ook een Concilie. Nederland ja. is, nou, het Tweede Vaticaans Concilie eindigde in 1965. Ja. En toen hebben de Nederlandse. Want bushok... dat is eigenlijk pas geëindigd die Johannes 23 was toen overleden in 1963. Ja, die 63. Heeft, die heeft, en toen is die is opgevolgd door Paus Paulus VI, een beetje mager, een beetje intellectuele man. Ja. Pausen worden altijd opgevolgd door hun, door hun uh, uh, tegenbeeld. Dus de dikke Johannes 23 kreeg een, een intellectuele, smalle uh, uh, uh, uh, opvolger. Nee, die heeft dat afgemaakt, in, afgelopen in december 1965. Uh, en toen zeiden de Nederlanders... nee, maar dat is zo belangrijk, dat concilie. Wij, gaan dat, wij moeten dat implementeren. Wij moeten daar ook over praten. En het kwam er eigenlijk op neer dat ze in Noordwijkerhout... een eigen concilie gingen houden, het zogenaamde pastoraal concilie. En daar gingen net veel verder dan ze in Rome gingen. Ja. Um, Michel van der Plas die deed destijds een verslag he, van dat ja. uh, de Tweede Vaticaanse ja. concilie. Voor de Karo. Ja, die ja. schreef ook li liedjes volgens mij. Ja. Dat was ook een beetje een uh, ja, modernist, toch? Nou ja, het was, niet... hij, hij, ging, zal maar zeggen, hij ging mee in die, in die hele stroom. En dan moet, moet je niet vergeten dat dat concilie, dat was in Nederland, werd dat door de katholieken op de voet gevolgd. He, elke week had uh, van der Plas een radioprogramma. Uh, vanuit het beroemde Café San Pietro. Het bestaat nog steeds. Ik zink er nog wel eens een kopje koffie. En het heette ook Café San Pietro. En daar werd de week. In Rome. Ja, in Rome. Ja. En daar werd teruggekeken op de week van het Concilie. En er is de beroemde, er is een beroemde week geweest dat de conservatieve kardinalen dreigden het concilie weer over te nemen. En dat heette de Zwarte Week. En dan zaten al die katholieken in Nederland tot de laatste de tijd en de maasboden op de voet volgden ze dat concilie. Maar dat concilie dat duurde jaren, dan denk ik, ja, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Die mensen zitten daar nog niet jarenlang dag in de uit bij elkaar. Nou, het waren zogenaamde sessies. Hè? Er zijn uit mijn hoofd vier sessies geweest. En dan gingen ze weer even naar huis. En dan, uh, nou, veel van die bisschoppen, die, is, die, die kwamen terug in een, in een bisdom... en het was door anderen bestuurd. En die kregen eigenlijk nooit meer vaste, goed, vaste voet aan de grond in een bisdom. En dus waren vier sessies, dan gingen ze even terug. En uh, die sessies moesten, moesten ook worden voorbereid. Want, ja, uh, maar waarom duurde zo'n consilie niet gewoon een twee weken of zo? Die zijn er misschien ook wel geweest in de geschiedenis, dat weet ik niet. Maar letterlijk, alles werd uh, omgedraaid... Uh, goed bekeken en bij wijze van spreken opnieuw aan de muur gehangen. Dus ja. het is het. En de katholieke je kunt uh, veel zeggen van de kerk, maar als ze het doen, doen ze het wel grondig. We hadden het net al even over Michel van der Plas. Uh, over Nederland, die, uh, de, he, voor, voor, dat voorop liep hè, in de vernieuwingsdrift. Dat uh, merkte je hier ook. Je had hier bijvoorbeeld Fons Jans, hè, cabaretier. De Lachende Kerk, kan ik mij nog herinneren. Zo'n LP. En niet te vergeten, Wim Zonneveld. luister.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 Ja, dat concilie duurt nog minstens 85 jaar. Hè? Nou ja, de tien overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die hack uit de recreatiezaal. Wil je nog een puul, zeggen? ze schin op guur. Zeg maar ja, tien het riever. Ja, tien het riever van je maar en je glorie, ja, je geel. Zeg maar ja, tien het aardige is, is dat uh, het is een... Uh, creatie, de tekst is van, uh, Wim, van Michel van der Plas. Ja. En er is even gespeeld met het idee om Frater van Nancy naar Rome te vliegen en Wim Sonneveld te laten optreden voor de Nederlandse bisschop. Maar dat durfde men toch niet aan. Want het was toch niet... Kijk, een, een, we vinden het nu misschien een beetje braag, maar toen de tijd ging dat ver. Dit, ja. Ja, dit ging ver. En het komt voort, dat waar toen inderdaad allerlei paters en nonnen... die die gitaar erbij pakten. Seur Sourier, dat ja. is de allerbekendste. God, die moet en, eigenlijk ook nog even laten horen, ja, Surier. En, uh, uh, ja. daar, daar is dit een, een, een uh, imitatie van. Maar het was van de plas en ook Zonneveld zijn hierop aangevallen. Ja. Door wie? Ja, door, door behoudende katholieken. Die vond dat je daar niet, niet mee moest spotten. Uh, ja. <laughs> um, misschien dat Seur Sourier zo meteen nog langs komt. Um, Tweede Vaticaans Concilie, dan ga je automatisch denken. Wat was dan het eerste? Ja, dat was, er zijn heel veel Concilies geweest, maar het, twee, het eerste was uh, uh, in, de, in de middel van de 19e eeuw. Uh, en dat, uh, daar is onder meer de uh, het beroemde dogma van de onfeilbaarheid van de paus afgekondigd, waar nogal veel misverstanden over zijn, omdat mensen denken dat alles wat de paus beslist, ook wat hij dat hij morgen wil eten, dat dat een onfeilbare beslissing is. Maar is alleen als hij ex kathedra spreekt, dat ja. komt er heel weinig voor. Ja. Uh, maar dat was eigenlijk al vrij snel klaar. En al vrij... Ja, laten we niet vergeten, de invloed van de, wereldoorlog, van de Tweede Wereldoorlog... is denk ik ook heel bepalend geweest is in veel landen. Ook in Nederland, van dat mensen dachten dat de verhoudingen zouden veranderen. Hè, ook tussen protestanten en katholieken. Toen hebben de, in de Nederland de bischoppen geprobeerd om alles weer terug te draaien. Het beroemde mandement. 1953, waarin gezegd wordt dat katholieken niet naar de Fara mochten luisteren en geen Partij van de Armen mochten stemmen. Echt een, een kampachtige poging van de bisschoppen om de geest in de fles te houden. En uiteindelijk bleek dat je die geest niet kan houden. En toen, toen, kwam, ja, toen kwam het er in Nederland werkelijk aan, aan alle kanten uit. Dat was die jaar 60. Ja. Goed, ja, het eerste Vaticaans Concilie was in de 19e eeuw. Dat, ja. Door de Frans-Duitse oorlog is daar ja. een eind aan gemaakt. Ja. Maar daarvoor. Het was het concilie van Trent. Dat was eigenlijk het eerste, toch? Nee, er zijn meerdere consilies. Oh, okay. Nou ja, dat is dan een vereenvoudigde versie ik, van Trent. Het verhaal. Trent is in die zin heel uh, uh, bepaald. Omdat daar, ja, daar heeft bijvoorbeeld heel lang het, uh, de liturgie aan te danken. Hè? De zogenaamde Trinitijnse liturgie is daar vastgelegd. Het celibaat is daar bevestigd. Dus dat is heel lang maatgevend geweest. Ja. En dat had natuurlijk ook te maken met de Reformatie, hè? toch? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, was dat, was dat hele Concilie reactie op de ja. Reformatie? Kijk, de Katholieke Kerk heeft eigenlijk op twee manieren gereageerd: met uh, nou, een aantal contra-reformaties, vergeet de Jezuïten niet. Hè, dat was een leger dat ging proberen om, uh, om uh, de Katholieken terug, om de, de protestanten terug te dringen, maar ook tot in China om nieuwe katholieken te winnen. En ze hebben het met kunst gedaan, dat zie ik zelf altijd het graagst. Ja, kijk, Rome is de schoonheid van Rome en de Sint-Pieter. Daar en, en, gaan de... we zo meteen nog heen. Ja, <laughs> dat is allemaal het gevolg van de, van de, van de contra-reformatie. Ja? Ja. Eigenlijk hebben we dat te danken aan onze protestantse broeders en zusters. Ja. Dat zeg ik zeg ook wel, als ik met protestanten over het Sint-Pietersplein op dan zei kijk, dat hebben we aan jullie te danken. En hoe reageerden ze dan? Nou, we moeten eigenlijk toegeven dat Rome toch een mooiere stad <laughs> is dan Geneve. <laughs> ja, dat is, dat, is, dat is zeker zo. En klik alleen daar, daar hoor je alleen maar horloges tikken. Oké. Okay, um... We gaan, uh, even, je hebt zelf muziek meegenomen. Ja. We gaan zo meteen verder hoor. We gaan, uh, we gaan nog naar Rome. We gaan het hele tweede uur tussen 1 en 2. Ik zeg het alvast maar. Stijn Vins blijft tot 2 uur. Gaan we nog naar Rome. U kunt zo meteen hem allerlei vragen stellen. Uh, maar eerst even je eerste muziek. Ja. Kijk, Het, het aardige is dat het uh, uh, concilie begon op 11 oktober. Ja. Het was een hele bijzondere maand, oktobermaand. Een paar dagen na de opening van het concilie... werden de beroemde foto's gemaakt van uh, Russische kerketten op Cuba. Dus dat ja. begon toen en nog maar zes dagen voor 11 oktober of 5 oktober. Uh, werd de eerste single van de Beatles uitgebracht. Is, dat de, is het vandaag 5 oktober? En het is nee, um, Vrijdag 5 oktober. Of dat morgen? Is... Ja, morgen, ja. Vrijdag is het 5 oktober. Vandaag is 4 oktober. Vandaag is 4 oktober. Oh, het is oktober. Dierendag. De Dierendag, Sint-Franciscus. <laughs> en ja, uh, ja je, kunt, uh, uh, je, ik vind, je kunt, maar ik vind dat je moet zeggen dat met die eerste single. er een revolutie in de muziek is gestart. Die, uh, waar we heel veel aan te danken hebben. En ik persoonlijk heel veel aan te danken. Love me do Love love me do You know I love you I'll always be true So please Love Love me do van de Beatles uh, op verzoek van, uh, van Stijn Vens, mijn, uh, mijn gast vannacht. Ik uh, praat met hem over Rome, over de katholieke kerk... en dat allemaal naar aanleiding van het Tweede Vaticaans Concilie... dat vijftig jaar geleden dus uh, plaatsvond. En dat samenviel met de eerste plaats van de Beatles. Ja, ik moet meteen zeggen, uh, er zijn betere beatles nummers maar ja. is, dit is wel de eerste. Dus ja. En je had het ook nog over verschillende versies voor, voor de liefhebbers? Ja, misschien? kijk, het, het, er zijn uh, drie versies van Love Me Do. De een met Piet Best de drummer voor Ringo Starr. Yeah. Uh, die is in juni 62 opgenomen. Toen kwam Ringo en die heeft een versie opgenomen. Maar dat was de producer van de Beatles, George Martin, niet tevreden over. Die huurde bij de volgende opnamesessie een sessiedrummer in, Andy White. En toen kreeg Ringo een tambourijn in zijn handen. En 103. die hoorden we net. En die... Die... die hoorden we net. En toen dacht Ringo, straks word ik er ook uitgeflikkerd. Maar het is niet gebeurd. Hij heeft het toch goed volgehouden. Hij heeft het heel goed volgehouden. Ja. <laughs> ja. Goed, die, uh, nog heel even, hè? want we hebben even een klein uh, historisch uitstapje gemaakt naar het Concilie van Trent. En uh, dat eerste Vaticaans Concilie. Zou er eigenlijk uh, weer zo'n concilie kunnen komen? Of is dat gewoon iets wat maar gewoon eens in de eeuw gebeurt? Ja, ik, ik denk dat de kans op dit moment uh, heel klein is. Ook omdat uh, de mensen die het nu in de kerk voor het zeggen hebben. Om, uh, in het bijzonder deze paus, die zelf als theoloog aanwezig was. Hè? De, de, de jonge theoloog Jozef Ratzinger was daar aanwezig, heeft ook grote invloed gehad. Die zeggen, nou, de Tweede Vaticaans Concilie... is eigenlijk nog niet uitgekristalliseerd. Dat moeten we eerst maar even zijn werk laten doen. En uh, dus voorlopig maar, niet even, maar even geen. Derde Vaticaans Concilie... en de progressieve mensen... Dus die, die er nog zijn in de kerk... zijn er niet zoveel meer... die zeggen eigenlijk, ja, laten we maar geen nieuw concilie doen... Want met de met mensen die nou aan de macht zijn... een hele constatieve wind die waait in de kat de kerk, gaan ze nog allerlei dingen terugdraaien ook. Nee. En dat willen, dat willen we ook niet. Want anders. wanneer uh, komt er een concilie? Als mensen, als mensen zeggen, er moeten dingen veranderen... of we moeten dingen duidelijk maken? Nou ja, kijk, je ziet, je ziet eigenlijk... als er dat van een concilie komt... als die kerk uh, zijn macht bedreigd ziet. Want de kerk is... Uh, de kerk is een groot goed, om het Gerard Reef te zeggen. Het is een mooi geloof voor mensen talent te zijn in de lucht en niet duur. Maar de kerk heeft toch wel de neiging om heel vaak aan zichzelf te denken. Dus het komt, vaak, het ko als het komt er vaak uh, alleen als, de, kerk, als de, de lijn van de kerk het wil. Het is niet te zeggen dat, dat je een petitie kunt aanbieden of handtekeningen kunt inzamelen, zo sta nou ook weer niet. Ja. Die, we constateerden al dat er eigenlijk weinig overgebleven is van, uh, van de idealen uit de jaren zestig. De luiken zijn weer dichtgegaan, hè? Ja, kijk, dat is ook wel een beetje het, uh, het, het lot van, van, van mensen die revolutie prediken. Die, die, die raken altijd teleurgesteld. Dat wordt namelijk nooit zo mooi als je gedacht hebt. En, uh, maar hoe komt dat? Ja, dat komt omdat... Um, nou ja, kijk, uiteindelijk... Uh, het, een van de belangrijkste redenen wat het concilie betreft... is dat als je die teksten leest... is dat, er, dat het voor allerlei uitleg vatbaar is. En um, dat betekent dat, dat de progressief het konden naar een hand zetten. Maar die hebben, denk ik, toch de slag verloren. Want die dachten dat dingen als de beatmis en meer inspraak... Uh, de kerk zouden rennen. In het begin zaten, zat de kerk ook vol bij de beatmis. Maar uiteindelijk denk ik dat het gaat... als het over de kerk gaat, het toch om geloof. Ja, en misschien ja. moet je wel zeggen dat het wat, met de, wat betreft het katholiek geloof in Nederland... misschien niet zo diep zat. Ik vind dat wat een, wat een prachtig voorbeeld is, is dat de bichten... iedereen moest vroeg dat biechten in zo'n hokje, je zonde, uh -huh. op biechten. En in, ik geloof in 1964 kregen de Nederlandse katholieken van de bisschoppen te horen... dat ze niet meer hoefden te bichten in zo'n hokje... maar ze konden ook naar een viering van boete en verzoening. Met z'n allen in de kerk. Zonde. Binnen, ik geloof binnen twee maanden waren alle biechtstoelen in Nederland leeg. Dat is bizar. Eeuwenlang Generatie na generatie hebben gebiert. En dat doet je bijna denken dat dat met dat geloof van die Nederlandse katholieken eigenlijk niet zo diep zat. Dat zat niet zo diep. Ah. En dan, je, dan, dan, dan verlies je in vormen. En uh, de gitaar, het drumstel. De beatmiss. De beatmus. En dat ja, doet het ook niet. Want, want, want hoe zag zo'n beatmiss eruit? Ik denk dat er luisteraars zijn die dat gewoon niet meer weten. Nou ja, kijk, je moet je voorstellen dat uh, de muziek die, die, die, die, die door de kerk met alle macht uit de kerk gehouden werd. Uh, de kerk binnenkwam, uh, uh, gitaren, uh, jazzzangeressen op het altaar. En ondertussen werd er. Ocean achter... Riot, <laughs> denk ik. <dan. laughs> He, dingen als When the Saints Go Marching In. Uh. He, dat was een lied wat prachtiger gebruikt kon worden. Mm -hmm. En um, ja, dat was zelfs zo dat. dat uh, het was soms zo dat. In de kerk was er eerst een mis. En dan mochten, mochten, af, mochten, mochten, na afloop mocht de band nog repeteren. Maar dat ging op een gegeven moment allemaal samenlopen. Uh. Totdat de pastoor zei: In mijn kerk geen cafémuziek het was het afgelopen. Ja. Nou ja, jij zegt... misschien zat dat geloof wel niet zo diep, hè? Ja. Tenminste, dat bedoel je ik toch? Ik ben er wel voorzichtig in, want het is... Voor... Nou, ja, nou ja, dat zegt uh, de, een artikel van het Vlaamse kerkhistoricus Rick Torps... die zegt dat ook. Ja. Die zegt ook, uh, die, die, die, die, die vernieuwingsdrang... die moest eigenlijk de twijfel in de leer verdoezelen. Als ik het even samenvat. Ja. Daar ben je dus eigenlijk wel mee eens. Nou, wat ik opvallend vind, en uh, ik vind het een, een, nogal een gewaarde stelling... maar ik, ik val ook wel wat voor te zeggen, dat ook... Uh, niet alleen die twijfel was bij de, bij de, zeggen, de, de progressieve voorhoeder maar, maar ook bij de, de behoudende uh, kardinalen en de die hele, die hele grote conservatieve groep. Want als je kunt zeggen dat de progressieve vluchten in in gitaar, maar ook in overdreven diaconie, dus overdreven de wereld ingaan. Hè. Derde wereld. Derde wereld, Che mm -hmm. uh, uh, Guevara... Uh, waar Huub Oosthuis ook natuurlijk ook een beetje in vooropgelopen heeft. Vluchten de conservatieven juist in de structuren. In, in, uh, eigenlijk in het steen van de gebouwen. En um, geen van beiden uh, zullen het overleven, zegt Rek Maar dat weet ik nog zo net niet. Nou ja, maar die, Want als je ziet in de geschiedenis... Ja? loop maar eens in Rome rond... Die gebouwen staan nog recht overeind. Die hebben het geduld van eeuwen. Ja, maar hoeveel mensen zijn er nog lid van de Romeins-Katholieke Kerk? Nou ja, dat wordt ook wel eens vergist. In Nederland uh, nou, gaan de zaken niet best. Hè. Moet, moet, als ik als het vergelijk met een groot winkelbedrijf, wordt het ene na het andere filiaal gesloten. Maar in Azië en Afrika ja. uh, kunnen ze uh, de steden niet aandragen voor de kloosters die gebouwd worden. En voor, de, voor de, de woning voor de priesterstudenten. Als je naar de, naar de Katholieke Kerk kijkt als een religieuze multinational een soort micro, katholieke Microsoft, dan schrijven ze zwarte cijfers. Ze maken mm. gewoon winst. Ja, nou ja, dus dan zou je kunnen zeggen... later blijkt die hele, dat Tweede Vaticaans Concilie... die jaren 60, dat blijkt gewoon een soort rimpeling geweest te zijn. Als je... Nou, ik denk dat de mensen in het Vaticaan zijn die dat hopen. Of die dat misschien ook ja. wel denken. En je kunt je natuurlijk ook afvragen... of je zo'n zo instituut als die rooms katholieke Kerk wel kunt moderniseren. Maar daar wil het, over die rimpeling wil ik toch wel het volgende Want als je, stel... Je neemt een katholiek uh, uit het jaar 1957. en die zet je in een kerk in Nederland in 2012. Die man schikt zich echt een hoedje. Ja? ja, want hij zal zien dat de priester met zijn gezicht naar de uh, geloof staat. Hij hoort Nederlands. En, uh, ja, maar dat is op de Tweede Franse Concilie Vatikans bepaald: He, dat hij ja. ja. zich om mocht draaien. Ja. En hij ziet ook een, een vrouw een lezing doen. Uh, he, want vergeet ook niet dat de Tweede Vaticaans er toch voor gezorgd heeft... dat die leken toch veel meer te zeggen kregen in de kerk. Mm -hmm. Dus we moeten niet te somber zijn. Er is echt wel veel veranderd. Maar er is misschien niet zoveel veranderd als uh, sommigen gehoopt hadden. Nee, maar dan nog toch die vraag. Uh, kun je zo'n instituut wel echt moderniseren? Of blijft er dan te weinig over? Nou ja, Misschien kun je zeggen dat je de vorm waarin uh, de boodschap gebracht wordt... of de, de, de, de, de mis wordt opgedragen, kun je, daar kun je wat aan doen. Maar de, de kern... Als je daaraan komt, dan, uh, dan houdt het op. Ja. Nou ja, ik, heb, ik heb zelf wel een gereformeerde achtergrond. Ja, dat is helemaal niet erg, hoor. <laughs> nee, dat is ook helemaal nee, niet erg. Nee, nee, nee. Maar uh, daar had je Harry Kuitert. He, dat was een, uh, hij, was, hij leeft nog steeds, volgens mij, he, ja, als hoogleraar. En die, ja die ging eigenlijk steeds verder om dat, dat, dat geloof ja, uit te kleden, he, als het ware. En uh, kwam uiteindelijk dan. Boek na boek kwam die verder af te staan van Jezus als de Zoon van God. En dan kwam er uiteindelijk, nou doe ik me geen recht, maar ik parafraseer het even op uit van nou. Er was een hele aardige man die ooit geleefd heeft. Waarschijnlijk. Tof peer. Nou ja, bij wijze van spreken. En ik weet nog dat mijn vader daar ontzettend veel moeite mee had. Hij ging steeds wel een stapje met hem mee, maar aan het eind van zijn leven... had hij toch het gevoel dat hij met lege handen stond. En toen moest hij net tegen de tijd dat, dat hij dacht... ja, mijn leven duurt niet meer, duurt niet meer nee. zo lang. Nee. En dat was voor hem de, dat was echt een crisis. Nou ja, dat, dat, dat, we hebben, de, de, de katholieke kerk heeft ook zijn... Kuiters. Ik denk aan iemand als schillerbeest die eigenlijk ja, ook zijn bekers, steeds ja. dat geloof afpelde tot, ja. ze, tot, tot hij misschien met lege handen stond. Dat weet ik niet. Maar het gevaar is natuurlijk, en dat zien we wel in de kerk dat heel veel mensen zich, zichzelf hebben wegvernieuwd. He, dat je zoveel relativeert dat je uiteindelijk, ja kun je net zo goed lid van de SP worden. Als je het niet oppast. Ja. En uh, vergeet niet dat het probleem is met, met dat hele katholiek geloof. Hey, je moet je voorstellen, voor iemand als, als mijn vader was dat ja, hey, katholiek geloof. Een, een, een, een, daar leeft hij mee. Je had je eigen jaartelling. En, en op het moment dat de kerk als de kerk in het begin van de jaren 60 zegt, tuurlijk moet je zondag naar de kerk. Maar je mag ook op zaterdag gaan. Kijk, dat is de eerste stap. Op weg naar relativering en op weg naar weer kerkverlating, misschien wel. Ja. Maar is, is jouw vader ook altijd echt een gelovige Romers-Katholiek... een vrome Romers-Katholiek gebleven? Ja, maar hij heeft, hij heeft eigenlijk de, de, de, de, de, de beslissing... Om, om dat je de mis mocht vieren in de volkstaal... waardoor dat Latijn toch langzaamaan uit die kerk wegsloop... Eigenlijk nooit verkopt. Nee, dat vond nee, ik ja. altijd ook. Ik, uh, ja, dat heeft het moeite mee gehad. Want ja. jij bent natuurlijk ook gewoon opgevoed als een rooms-katholieke jongen. Ja, maar wij waren in die zin: waren de, waren, waren de belangen van diverse partijen binnen de kerk bij ons uh, gelijk verdeeld? Oh, vertel eens. Dus wij gingen met mijn moeder naar de dorpskerk in Zandvoort. Was dat. Nee, en die en was ook was, wel rooms-katholiek, je moeder? Ja, die was ook. Ja. En daar, was, daar was de creativiteit op het altaar uh, losgeslagen. En uh, uh, daar was uh, dan uh, was er, was er sprake van, van doe het zelf, viering om het zo maar te zeggen. Zeggen. Maar ook prachtig, ik heb er ook van genoten. Hè? We zongen we ook Oosterhuis: hè? Uh, Zomaar een dak en Michel van der Plas. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar met de kerkhoogtijdagen nam, uh, nam mijn vader ons mee naar de papegaai in de Kalverstraat, ja. weet je wel, een kwartier Ja, van die God. ken ik, ja, ja ik En dat was van Latijn. Ja. En daar begreep ik toch helemaal niks van. Maar het was in zekere zin even onbegrijpelijk als sommige Nederlandse teksten. Ja. Ja. Nou ja, stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. Dat, dat is wel, duidelijk. Volgens mij zong je dat in de... In de, ja, in van de in vuur en ijs, dat heb soms kerk dat. ook, ja. Ja. toch? Ja. Dus het werd rijkelijk verdeeld. Dat is ja. heel goed. Oké. Okay. En, en hoe staat het? En zelf heb je zelf het geloof kunnen behouden, als ik zo vrij mag zijn? Ja, het is altijd moeilijk omdat dat. Uh, wie oordeelt erover mij? Ja, wel, ik, ik denk dat ik. Ik probeer het althans. We hebben onze kinderen uh, laten dopen. Ze hebben. Eerst communegaan. Mijn dochter is misdinaar, of liever gezegd, misdinaar. En weet je, dat, onze technicus is ook misdinaar geweest. Oké. Okay. Ja. Het ah ja, ja. is altijd nog een goede we, voorbereiding op het pausschap. Ja, we hebben er een speciaal eentje aangevraagd met Rooms-katholieke ja, ja. wortels, die in ieder geval een beetje weten hoe het er met toe nou, gaat. Ik, ik zie het ook wel eens een plicht. In die zin, wat het, Als je ziet, aan mijn, mijn familie in, de, in eeuwenlang. Hè, we hebben de stamboom we zijn gekomen tot 1610 katholiek. En ik vind dat ik ook een poging moet doen omdat. waarom? omdat het ook. Uh, met alles wat erop aan te merken is, en dat moet je ook vooral doen. Uh, toch een grote bron van troost is. En uh, ja, toch een rijkdom. En ook een, een mooi instituut. Ja, omdat alles dingen als het seksueel misbruik. Ja, ik wou net zeggen, hoe ja, staat er in de kerken voor? Ja, ja. Nee, dat had ik was. schandalen, gedoe met die buddler. Maar, dus maar moment, ik zeg altijd ja, maar: geen, geen, geen, uh, uh, geen uh, domme paus of geen stuntende bischop of een overspelige priester... krijgt mij die kerk uit. Dat is mijn kerk. Oké. Okay. En dat is natuurlijk wat wel lastig is natuurlijk, is dat ik dat ik wordt geachter op een redelijk objectieve manier ook over te schrijven en te berichten weet ik veel. Dat doe je toch ook. Dat doe ik ook. Ja. Maar als katholiek was het huilen met de pet op. Want jij weet dus geen ander wat er allemaal mis is. Ja. ja. In dat Vaticaanstad. In ja, maar dat, dat, dat is Vaticaan... op. Dat is het, eh, los en van de, de corrupte, wat, dat is, het. Het is. Ja, dat is het. Ja. En die in die, die butler, maar dat is natuurlijk. Kijk, dat is het, het het is natuurlijk treurig, maar het is ook wel. Dus name dat verhaal van die beurtel... want dat seksueel misbruik is natuurlijk een, gro een ja. enorme grote schande. Maar dat verhaal van die beurtel... dat is toch een superieure uitvoering van het theater van de lach. Nou ja, je zei net eventjes, toen Lef Me Do draaide... destijds uh, waren er allerlei uh, jongens die dachten... we gaan uh, priester worden, want het celibaat wordt binnenkort toch afgeschaft. Ja, ja. Dat gebeurde toen niet. Toen zei ik, ja, toen hebben ze andere wegen gezocht. En dat heeft natuurlijk van alles te maken met die seksschandalen. Ik denk niet dat we daar nu verder helemaal erg op in moeten gaan. Want, nou, maar het dat geeft wel een even hele nou andere... aan dat het, dat het uh, los van de schande die het is, uh, geeft het ook aan dat het altijd een kerk van mensen zal blijven. En dat, uh, ja, dan breng je het nog als iets positiefs mee. Positief. Nee, het is niet positief. Nee, maar zo klinkt maar, het. Maar, uh, maar wat ik veel, wat ik uh, het probleem vind, is dat um, die structuur, kijk dat seksueel misbruik, dat zoek ze naar oorzaken, maar dat heeft zo weinig kunnen tieren, doordat... Um, uh, de kerkelijke hiërarchie, hè, dat, uh, je hebt pas macht in de katholieke kerk... als je een man bent en voor het oog van de wereld geen seks hebt. Dan heb je macht. En die structuur staat recht overeind. Dus de omstandigheden waaronder het misbruik en de corruptie... Uh, zijn gang kon gaan, die staat recht overeind. En ik zou willen dat de katholieke kerk in het licht van het enorme grote schandaal... waar ze nog decennia lang last van zullen krijgen... Daar is over nagedacht En dat vind ik ook goed doorstellend dat dat helemaal niet gebeurt. En er wordt altijd gekeken naar... Het zal wel door het celibaat komen. Hè? Maar het celibaat is niet alleen dat je geen seks mag hebben. Maar ook dat het... Dat is, het, dat is het, uh, de afspraak die de macht bepaalt in de katholieke kerk. En ik vind dat daar is over nagedacht. De butler, hè, die, die wilde de corruptie aan de kaak stellen. Zegt hij tenminste. Hè? Daardoor heeft hij dus al die... Uh... Documenten meegenomen ja. of, of ge, gekopieerd. Geloof je hem? Heeft ja, hij... ik. Uh, ik uh, kijk, uh, hij, hij zegt dat, hij, dat, hij, dat het een eenmansactie was. Dat zegt zijn advocaat. Dat zegt het Vaticaan. Maar ik kan het niet geloven. Als je de man een beetje kent, je moet je voorstellen: dit is een eenvoudige vrome Katholiek. Die enorm die voor een katholiek misschien wel de beste functie had gekregen... namelijk hij mocht de paus dienen. En er was als een zoon voor de paus. Hè. Vergeet niet, dit is ook een familiedrama. De paus had hem bijna als zoon aangenomen. En in de blijkt dat hij dat zijn zoon hem bestolen heeft. En deze vrij, eh, dat zeg ik, vrome, eenvoudige katholiek... dat zeg ik, niet, eh, zeg ik eh, niet zonder enige cynisme... komt met dat waanzinnig plan... En ik kan niet geloven dat hij dan zoiets eentje heeft gedaan. En hij, en hij heeft zelf nu ook gisteren gezegd... want hij, hij wordt op dit moment verhoord, die rechtszaak is nu gaande... dat er meer mensen waren die uh, documenten lieten uitlekken. En dat er mensen die dicht bij de paus staan of hebben gestaan... hem beïnvloed hebben en misschien wel hebben ingefluisterd van... ja, misschien moet je het maar doen. Maar wat is daar dan aan de hand? Dat, een, is daar een machtsstrijd gaande... Leg ons dat eens uit. Ja. Nou, kijk, het, er, is, er is sprake van een machtsstrijd. En, en het gaat niet, want we hebben het bij dat concilie heel gehad over bepaalde richtingen. Hè, een ideologische strijd. Het is geen ideologische strijd. Het gaat er gewoon puur omdat er een fractie is binnen het Vaticaan. die vindt dat de mensen die dicht om de paus heen staan. en dan in het bijzonder zijn tweede man. Italiaanse kardinaal Bertone, zeg maar de premier van het Vaticaan... dat hij zijn werk niet goed doet, dat hij zelf pauze wil worden... dat hij niet transparant genoeg is. En mijn theorie is, en ook van vele van mijn collega's... dat dat leaks, dat uitleggen van die documenten... is gebruikt om die man een hak te zetten, om die Bertone weg te krijgen... en eigenlijk om de pauze onder druk te zetten van ontdoe je van die man, want die man kan er niks van en die moet weg. Jij hebt die Bertone geïnterviewd. Ja, ik heb hem geïnterviewd, Dat, dat ja. heb ik gelezen in je boek, eh, Vatikanië. Ja. Wat, wat vind jij van die man? Nou, ik kan niet anders zeggen dat ik een uiterst charmante man vond. Die van voetbal houdt. Die van voetbal <laughs> houdt en van de Formule 1 racen. En maar een beetje onnozel ook. Ik was laatst bij een uh, ambassadeur van het Vaticaan en die had het ook helemaal niet over die Bertone. En die riep, hè, hij is aartsbischop van Genua geweest... en is pater Salesjaan, die riep, ach... Dat patertje uit Genua. Het leek een beetje als een, inderdaad een pater die verdwaald was in het Vaticaan. En dat blijkt ook, hij heeft de dingen niet goed onder controle. Het pontificaat van deze paus, Benedict XVI, gaat van affaire naar affaire. We hebben natuurlijk seksueel misbruik gehad. We hebben die Williamson gehad, die, die, die bischop die de holocaust kende. Uh -huh. We hebben de ruzie met de moslims gehad. Nou, Het is nou de taak van die Bertone om de paus uit de wind te houden... en zorgen dat die zaak een beetje... Uh, dat die zaak een beetje goed loopt, dat de treinen op tijd rijden... om het maar zo uit te denken. En dat doet hij niet. En vandaar dat ze hem al heel lang weg willen hebben. Maar hij, wie kan hem dan wegsturen? De paus. En waarom doet hij dat dan niet? Nou, Omdat de paus uh, de voor die uh, uh, tegenstanders vervelende eigenschap heeft... dat als hij, iemand, als hij eenmaal kiest voor iemand... en hij kiest meestal voor mensen die hij kent... uit vorige... Vriendjespolitiek? Uit, uit vorige werkringen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik kende Bertone ook, was een vertrouweling dan houdt hij daar vast, dan laat hij je niet vallen. En hij heeft, uh, in, uh, ik geloof dat het in, uh, in uh, juni was, gezegd... Uh, beste mensen, officiële brief van de paus gepubliceerd... ik heb het volste vertrouwen in kardinaal Bertone. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat dat hele Vettelix... en die, Vettilix, die butler met die, ja. met die documenten ja. die op de kopje hebben die twee alleen maar dichter bij elkaar heeft gebracht. Tja, maar uh, is dat nou niet een... een... Als je, als, je, als je hier dus allemaal kennis van neemt, ja. is dat dan niet een domper voor iemand die uh, ja we zeggen zo betrokken is bij die kerken met het geloof als jij? Nee, maar dat je ik, denk je is dat toch weer, het is toch eigenlijk gewoon een, ordineer, ja, het is een, een ordinair, machtsrijke, machtsrijke, ja, ordinair Ja. Uh, nou kijk, ik zeg altijd, ik ben um, als katholiek. Hè, en uh, dan is het natuurlijk om huilen met de pet op. Maar als journalist die zich met het Vaticaan bezighoudt, ja, is het de afgelopen jaren smullen, om het maar die term maar te gebruiken. En dan bedoel ik uh, dat het natuurlijk enorm interessant is. En het is ook, kijk, het Vaticaan vind ik houdt het midden tussen het, tussen het vroege Kremlin en het middeleeuws hof. En uh, ja, het is ook wel fijn dat alles niet duidelijk is. Nou, hoeveel mensen hoeveel mensen werken er in dat in het Vaticaan In het Vaticaan werken volgens mij 4400 mensen. Ja. Ja, en er, maar er wonen er maar 500. Ja. Maar goed, je zet al die mensen bij elkaar hè, in in in binnen die muur. Ja. Vrome katholieken allemaal stuk voor stuk. Ja, zou je weten, zou je denken ja. Het zou je denken ja. ja. Wat voor wat wat wat voor sfeer levert dat op? Nou ja, vergeet niet dat er dat er en ik ik heb voor uh, voor dit boek en ook voor een tv-serie die ik gemaakt heb, voor de... er heel veel rondgelopen, veel ja. mensen leren kennen. Ja, het gros zijn gewoon hardwerkende mensen, veel, ook veel jonge mensen, met een ideaal. En dat ideaal is de paus en daarmee de kerk zo goed mogelijk dienen. En die mopperen ook, die vinden dit allemaal verschrikkelijk... omdat het goede werk dat zij doet door al die klungels eh, teniet wordt gedaan. Maar voor de rest is het, een, is het een werkomgeving als alle anderen... met mensen met ambities en mensen die het ambities niet kunnen waarmaken. Gefrust, heel veel, ook veel gefrustreerde mensen. Mensen die zonder opgave reden worden overgeplaatst naar pro, ergens buiten Rome... Er zijn koffieautomaten waar wordt gerolleld. Er zijn pinautomaten, weliswaar in het Latijn. Pinautomaten, pinautomaten, pinautomaten in het Latijn? In het Latijn ja. Wat staat er dan op? Goeie vraag. <laughs> Wat staat er dan? veel Piconia denk ik. Nee, echt waar. Ik heb er nog nooit gepind. Er zijn twee pinautomaten in het Latijn. Nou, dat vind ik nog wel echt ontzettend leuk. Dat hoor je normaal niet hè. De meeste toeristen komen niet verder dan het dan de Vaticaanse Museum. met de Sixtijnse kapel Die Sint Pieter vinden. Ja. En En er is ook een hotel. Er is een soort voor bischop en kardinaal. Ja. En vier, hè, vier sterren met een aantal een hele, Nou, Er staat een heel leuk platte achterin. Ik heb er echt ja. in, zitten, in zitten kijken. Ah, is een, er is een brandweer, er is een uh, politiemacht. Er, is, uh, er wordt vuilnis wordt opgehaald. Want het is naast dat het het bestuurscentrum van de katholieke kerk is... is het ook gewoon een, sta, een stadstaat, een, een, een, een, maar meer toch een dorp. Want zo groot is het niet. Nee. Brandweerauto's hebben ze die ook? Brandweerauto's en ze hebben een, een benzinepomp waar je... Uh, belastingvrij kunt tanken. Dus daar staat altijd een rij. En een uh, station? Een station, maar dat station is, doet nu dienst als, uh, als luxe uh, bijouterie. Omdat er altijd... Het wordt, het wordt eigenlijk nooit gebruikt, dat station. Voor de, voor de bijouts van de kardinalen? Ja, Ringen kent, en zo? Ja, en uh, text-free. En er is, Vaticaan is in Rome van Maart bijvoorbeeld om een apotheek... En eh, er staan elke dag voor de, de Porta Sant'Anna, dat is meer de, de, zomaar de dienstingang van het Vaticaan. Staan dat honderden mensen met een recept te zwaaien. Die een recept komen uh, halen bij de apotheek. Omdat deze apotheek een aantal geneesmiddelen verkoopt... die in Italië nog niet zijn goedgekeurd. En ze uh, zullen ook wel goedkoper zijn. Maar zijn er ook gewoon echt straatjes? Er zijn straatjes. Er je is kan, een... je rijdt, kan je daar met de auto's rondrijden? Ja, de dus maximum snelheid is 30. Dus je moet daar Of heeft iedereen een pausmobieltje? Ja, het zijn, ja. Dus, ze hebben eigen ja, ze hebben eigen nummers, ze hebben postzegels, ze hebben euromunten. Ja. En er zijn ook vrouwen. Er zijn vrouwen en er zijn veel vrouwen. Ja. En eh, onder deze pauze zie je heel langzaam die vrouwen een beetje omhoog komen. Omhoog klimmen er is toch altijd een geel-wit plafond waar ze niet of een paars <lacht> plafond waar ze niet doorheen komen. Maar ja. deze pauze heeft doet wel zijn best binnen de mogelijkheden van honderd eh, jaren eh, discriminatie om die vrouwen wat meer eh, stem te geven. Oh ja, maar een vrouw kan geen priester worden. Dus een nee. vrouw kan nooit bischop, priester, bischop, kardinaal Dus nooit een, de een ministerie leiden. Ik denk ook niet dat dat ooit, ooit, ooit nog gaat gebeuren, toch? Jij schrijft in je boek... Buiten deze muur kan en mag alles. Het binnen ben je veilig en dien je vroom te zijn. Ja, dat was voor het, uh, voor het schandaal. Ik heb het geschreven voor het schandaal. Ja. En dat was ook... Um, Kijk, ik heb, heel veel ik heb heel veel mensen in het Vaticaan gesproken. In, in, in bars. En, in, in, is er in, ook in, een café? Eten, er, is een, er is een koffiebar, ja. In de, het Vaticaans Museum gaan er heel veel heen. En uh, rechts van de Sint-Pieter is ook een klein barretje... voor de supposter van de Sint-Pieter. Uh, maar, uh, maar het was ja. altijd zo. Binnen, de, uh, Mensen waren naar jou toe, konden ze best kritiek hebben op de paus... maar naar buiten toe is het een gesloten front. En dat is toch wel het unieke van Vettie Leaks. We hebben altijd geweten dat kijk, corruptie... Uh, roddels, achterklap. Het is van alle tijden in de kerk. Dat dateert al vanuit de tijd van de apostelen. Maar dit is voor het eerst dat het op straat ligt. En in die zin, hè, als je rond het Vaticaan op die hoge muren. die zijn toch gestuurd. er zitten nu barsten in. En dat oh. is het, toch wel het grootste resultaat van FetiLeaks. Fetti, Leaks, Vetti, Vetti Leaks. Dat, klinkt, ja. dat klinkt ook wel goed. Ja, maar de meeste mensen kunnen daar dus niet in. Nee, nee. Jij wel. Nou, ik kan ook niet zomaar naar binnen lopen. Maar ik heb nee. een aantal... Nee, ik heb een uh, aantal ook uh, goede collega's in Rome. En uh, een hele goede producer, Lydie Peters. Met wie uh, kom je ver. En ja, ik, dat is het mooie. Ik was daar voor het eerst als jongetje, als twaalf. En ik heb altijd, wil ik naar binnen willen kijken. Dan stond ik ergens, en zag ik een Zwitserse wacht staan. En daarachter zag ik licht branden. En dan wilde, wilde ik erin ja door dat, dat heb ik, dus ik ben met de directeur van de Vaticaanse Musea... met na sluitingstijd door dat museum gelopen, alleen bijna alleen in de Sint-Pieter, dus uh, eigenlijk kijk veel, veel uh, werk, veel journalistiek voor mij is toch ook het dat er een jongensdroom uitkomt. Ja, want je, je, je, je zei even: Ik was een jongetje van 12, dat schrijf ja. dat beschrijf je ook in je boek. Dat, dat je met je vader, sta je daar te kijken tot. Er rook ja. uitkomt, hè? He? Ja, het, dus het was in oktober 1978. Uh -huh. We hadden herfstvakantie. zus van mijn moeder die woonde in Rome. En wij gingen met het hele gezin naar Rome. En dat viel net in die periode dat die paus gekozen werd. Dus mijn vader uh, trok ons elke uh, twee keer per dag naar het Sint-Pietersplein. En dan stond te wachten op de rook. Ja. En uh, tot die maandagavond en een witte rook was en dat, dat ik vond dat een fascinerend proces dat er in een kapel dat de, de deur had, de sleutel hadden ze weggegooid dat er 115 oude mannen zaten die er pas uit mochten als ze een pauze hadden. Ja, dat is ook idioot. En dan ga jij zeggen: "Maar ik, ik probeer het op te zoeken. maar kan het niet zo gauw vinden van ik wil later wil ik dat verslaan." Dan denk ja. ik nou, dat dat flink, haast iets te mooi klinken om waarde. en verdorie. Ja hoor, de volgende keer dan uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat klinkt te mooi. Ja, maar het is misschien ook bijna als een ingreep van, van, van, van bovenaf geweest. Het was echt een blikseminslag. Want vanaf dat moment, en beste Mieke, uh, we zijn hier toch om de waarheid te spreken. Ja, uh, met de grote uh, W of met een kleine W. Uh, ja, nou, begin, te beginnen met een kleine <laughs> W. Um, uh, het, het heeft alles in het teken gestaan om daar ooit te staan. Ik ben, ik, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben begonnen met het verzamelen van, van foto's van de paus, ansichtkaarten. En ik weet nog goed dat ik een prachtig album van samen had. En toen kwam Pater van Kiel stond bij ons thuis op bezoek. Nou, die had een, een, een gezond of bijna ongezond wantrouwen tegen alles wat met... Pa en die vroeg aan hem, wilt u mijn plakboek zien? Dus die is met mij aan tafel gezien en met grote tegenzin. Al die foto's van Johannes Paulus I en Jonas Paulus II. En ik ben Italiaans gaan studeren. En ja, toen stond ik er. Maar vergeet ook niet, we kunnen veel over de katholieke kerk zeggen. Dat moeten we ook doen. Uh, uh, het grootste voordeel van het katholiek zijn... is dat het hoofdkwartier zich in Rome bevindt. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat is een geweldige stad. Oh, zo. Ja. Um, je, je, was, nou ja je was er als twaalfjarige jongen. Toen had je al het idee van, ik wil, ik wil daar iets mee. Als bij wijze van spreken als iemand die voor het eerst naar het theater gaat... en die denkt van dit wil ik, dat ga ik, ja. ik laten doen. Ja. Maar vergeet Mijn vader was, je werkte, bij, ook, de volk, werkte ja, bij de Volkskrant. Ja. Ja. Maar je had ook kunnen denken, ik wil later priester worden. Ja, ik dat wil paus ik... worden. Dat ja, wil nee, natuurlijk nee, ook, dat, ook dat, kunnen ik heb denken. Pink Fortuyn wilde ook paus worden. Ja. Ja. Maar misschien had ik toen al door dat dat natuurlijk een vreselijke baan is. Hey, op het moment dat je gekozen wordt, weet je eigenlijk al in welk bed je sterft. Ja. Dat lijkt me een hele treurige gedachte. Je beschrijft ook heel mooi dat je daar uh, naar de, die paus gaat die dan gestorven is... En die daar dan opgebaard ligt en die dan met een heel lullig plankje onderzocht. Ja, kijk, dat was Johannes Pauze II ja. en ik kende... Je hebt wel uh... aardig wat pauzen meegemaakt, ja ja. ja. ja, Ik kende heel, uh, uh, heel goed Karel Kasteel, een Nederlander in het Vaticaan, een priester. En die ja. was eigenlijk verantwoordelijk voor alles rond dat sterven van Johannes Paus II. Dat dat appartement werd ontruimd en dat die boy werd opgebaard. En die heeft mij meegenomen naar die dode paus, die prachtig lag opgebaard in de Sala Clementina, in het Apostolisch Paleis. Dat is datzelfde paleis waar hij ook aan het raam verschijnt op zondag. En eh, dat was toen alleen nog voor bischop en kardinalen. En hij nam er me mee. En ja, Alles was daar mooi. Het was net een film van Dan Brown, maar die was toen nog niet bekend. En prachtige fresco's, kardinalen in het rood, eh, weduws, eh, vrouw met zwarte kapjes. En daar lag die paus, prachtig. En hij lag op een soort bar, een beetje schuin. En omdat, zodat ik er niet af kon vallen, hadden ze aan het eind van de bar een plankje gemonteerd. En alles in die ruimte was mooi. Maar dat plankje was nou een plankje dat je in Nederland bij elke gamma kan kopen. Ja. En toen dacht ik van, het is alles zo mooi en het is zo'n lullig plankje. Oh ja. Maar dat stelde me ook wel weer te gerust. Dat is ook wel weer een heel mooi verhaal. Ja. Ja. Uh, ja, het uh, tweede uur, uh, lieve luisteraars, gaan wij met uh, Stijn Fans naar Rome. Wij gaan naar Vaticaanstad. Want jij geeft ook reizigers uh, rondleidingen daar. En dat kan hij op de radio eigenlijk ook wel doen. En uh, net zoals het uh, dan uh, gaat, kunt u ook vragen stellen aan uh, deze gids. Dus, ik zou zeggen, alles wat u altijd al wilde vragen over het Vaticaan, de paus... maar misschien niet durfde, dat gaat uh, Stijn proberen te beantwoorden. Voor zover hij het weet natuurlijk. U kunt best. Uh, 0800-1121, mailen mag ook, casaluna.ncv.nl, of twitteren, hashtag uh, Casaluna. Dus, zometeen eerst het uh, hoorspel, mannen die vrouwen haten. Ja, ik weet niet in hoeverre dat slaat op uh, ik zeg de kardinaas. <laughs> en daarna dus tussen 1 en 2 uur, een gratis door door het uh, Vaticaan en Rome, door Stijn uh, fans. Ik hoop dat u, uh, dat u wat laat horen. Tot zometeen. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. CRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 3. Mikael Blomquist. Ik mag hier ter plaatse in elkaar donderen... Als ik weet waarom een gepensioneerd groot industrieel als Hemlik Wanger contact zoekt met een wegsmaat veroordeelde journalist. Net nu die weg is bij de redactie van Millennium. Of redactie. Meer een parenclub, als je de bladen me geloven. Die hoofdredactrice en hij duiken constant met elkaar de koffer in. Terwijl die vrouw is gewoon getrouwd. Maar echtgenoot werd ervan... En dat is dan niet raar, nee, dat is de normaalste zaak van de wereld. Goed, akkoord. Het ligt aan mij. Een mens moet met zijn tijd mee. En al dat soort onzin. Je kijkt naar me. Ik voel het. Je kijkt hoe mijn borsten op en neer gaan op de rust van mijn ademhaling. Je bent ontspannen. Eindelijk. Dat effect heb ik op je, Michael. En jij hebt dat effect op mij. Ik wil het moment niet verstoren. Ik doe mijn ogen dicht. Twintig jaar. Al twintig jaar zijn we samen. Hebben we... Iets. Geen verbintenis behalve loyaliteit en iets onbaatzuchtigs. Liefde is het niet. En genegenheid dekt de lading niet. Ik weet dat ze over ons praten. In de kroeg, op verjaardagen. Dat we over de tong gaan zodra we de kamer verlaten. Maar het is ook onduidelijk wat wij hebben. En wie er uit nieuwsgierigheid naar vraagt... krijgt nooit een helder antwoord. Ik wil het niet benoemen. Wat mij betreft hebben we nog twintig jaar seks met elkaar. Minstens. Het is goed zoals het is. Ik sta even op. Sigaret roken. Altijd roken. Je bent in al die jaren geen steek veranderd. Ik zie je nog staan. Tweeëntwintig jaar. Een grote glimlach. Een kop vol ambitie. En een mond vol party snacks. Ik spreek je aan. Ik probeer met je te praten, maar jij staat met die zoutjes. Ja, ik heb al nooit een man zo hard zien kouwen. Jij bent anders dan die andere onvolwassen mannetjes in de kamer... die de sportjournalistiek in gaan, zodat ze lekker veel naar het voetbal kunnen... of de studiejournalistiek eigenlijk alleen doen... omdat ze met een kop op tv willen. Jij staat daartussen als een compleet ander soort. Een exotisch dier. Ik wil misdaadverslaggever worden. Mikaal Blomqvist. Mislaafd verslaggever to be tweedejaarsstudent. Of onderzoeksjournalist en financieel verslaggever worden. Nou, bijna hetzelfde. Je bent intelligent, gedreven. Jij kijkt niet steeds naar mijn titel terwijl we praten. Jij bent zo leuk dat er wel iets mis met je moet zijn. Dat klopt. Je hebt een vriendin. Ach, wat. Ik zit ook in een vaste relatie. Nog diezelfde avond liggen we met elkaar in bed samenwonen, trouwen, we hebben het er wel over, maar ik geloof er niet in. Ik wil onze relatie niet op het spel zetten door verliefd te worden. Onze verhouding is een kwestie van seks of krankzinnige lust. We zijn net junkies. We kunnen niet van elkaar afblijven. Ook niet als jij dan ineens gaat trouwen met Monica. Ook niet als je dan ineens vader wordt van Pernilla. En ook niet als jij dan Gregor tegen het lijf loopt. Maar Gregor accepteert onze verhouding. Het was natuurlijk ook wel de kat op het spek binden. Probeer je trouw te blijven aan je vrouw en aan je gezin... terwijl je elke dag in dezelfde ruimte zit als je voormalige geliefde. Wat dachten we toen? We zetten samen Millennium op. We gaan 50 tot 60 uur per week nauw samenwerken... en er zal vast niets gebeuren? Naïef en onbezonnen. Misschien zijn we dat nog steeds. Nee, jij. Jij bent naïef en onbezonnen. Jij wil per se weg bij Millennium. Grote, grote onzin. Lul. Nu wil ik ook roken. Geef me eens een trekje. Oh. Zit je te piekeren over het vonnis, Mick? Ik kan er nog steeds niet over uit. Hoe kon ik nou zo'n domme lul zijn? Lief, we krijgen hem nog wel. Is het niet nu, dan wel over een jaar of over twee jaar, maar we krijgen hem. Daar gaan we samen voor zorgen. Ik heb net een persbericht opgesteld. Wil je er even naar luisteren? Journalist Mika Blomqvist verlaat zijn post als verantwoordelijke uitgever... van het tijdschrift Millennium, deelt hoofdredacteur en groot aandeelhouder Erika Berger mede. Oh. Ja. Ze neemt zelf de taak van verantwoordelijke uitgever over. Blomqvist was in 1990 een van de oprichters van het tijdschrift Millennium. Erika Berger meent dat de zogenoemde Wennerström-affaire... de toekomst van het bedrijf niet zal beïnvloeden. Het blad zal volgende maand zoals gebruikelijk verschijnen, aldus Berger. Mikael Blomqvist is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het tijdschrift... maar nu slaan we de bladzijde om. Berger zegt dat ze de Wennerström-affaire beschouwt... als het resultaat van een serie ongelukkige omstandigheden. Ze betreurt het ongerief waaraan Hans-Erik Wennerström is blootgesteld. Mikael Blomqvist was niet bereikbaar voor commentaar. Ik vind het vreselijk. Jij komt over als een incompetente idioot... en ik als een ijskoude bitch die de gelegenheid de baat neemt om snel van je af te komen. Nou ja... Hey, hebben onze vrienden in elk geval weer iets om over te roddelen? Niet leuk. We maken een fout. Heb jij een alternatief? Het is de enige oplossing. Als het blad instort is al ons werk voor niks geweest. We lopen nu al grote inkomsten mis. Adverteerders mijden ons als de pest. Nee. Kom eens tegen me liggen. Op een dag zullen we die Hans-Erik Wennerström zo aan de schandpaal nagelen... dat Wall Street ervan staat te schudden. Nee, nu nog niet. Lenny, je moet uit de aandacht. En zolang jij en ik elkaar vertrouwen, hebben wij een kans. Ik haat het als je gelijk hebt. Weet je, Michael? weet je wat jij moet doen? Je moet die gast opsporen, die, die, eh... Uh... Wennerström. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die vent die jou al die informatie gaf over Wennerström. Je bron. Ah, ja. Albert. Zo heet hij niet echt. Papa verzint altijd namen voor zijn geheime bronnen. Nou, ja, dat heb ik al lang door. Dat klopt, Pranella. Dat is heel scherp. Die Albert moet je opsporen en aanklagen. Waarom? Voor het verstrekken van foutieve informatie, misleiding. Hij heeft me niet belazerd, die informatie was juist. Hans-Erik Wennerström heeft miljoenen aan overheidsgeld verduisterd. Het is pas misgegaan toen ik alles in de openbaarheid wilde brengen. Maar hoe weet je zeker dat Albert niet gelogen heeft? Dat weet je niet. Nee, je hebt gelijk. Panella, hm? vertel eens. Hoe gaat het met de verkering? Ja, goed. Ja, en wat doet zijn vader voor de kosten? Ja. Pap, normaal. Die is advocaat en vertegenwoordigt met name grote, rijke industriëlen... die worden lastiggevallen door ellendige rio-journalisten. <lacht> ah, dank je wel, Ah ja, voor je familie moet je het hebben. Michael, luister nou heel even. Weet je zeker dat je weg wilt bij Millennium? Ja, maar, ja dat staat vast. Ik weet niet of dat zo verstandig is, hoor. Nee? Nou, ja. Ik... Annika, ik help je even met de afwas. Hé, hey, gaat het wel met je? Ik had niet gerekend op een kruising tijdens de kerst. Hm. Wat is er nou gebeurd? Ik heb het een andere keer over, zusje. Neem de volgende keer een echte advocaat. Je kan mij ook altijd vragen. In dit geval had het weinig uitgemaakt wie mijn advocaat was geweest. Ja, maar kan je het wel alleen af? Of... Ja. Ja, dankjewel. Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ik vind het lief dat je zo aan me denkt. Ik denk altijd aan je. Broertje van me. Papa? Ja? Telefoon. Mikael Blomqvist. Vrolijk kerstfeest, meneer Blomqvist. U spreekt met Dirk Froden. Ik heb u onlangs gebeld en uw voicemail ingesproken. Ja, u belde namens een cliënt. Ik geef de voorkeur aan een direct gesprek, zonder tussenpersoon. Vraag uw cliënt mij te bellen. Hij wil u graag persoonlijk ontmoeten. Goed, dan maken we een afspraak en dat moet dan op korte termijn... want ik ben bezig bij Millennium mijn bureau leeg te maken. Mijn cliënt zou erg graag willen dat u naar hem toe komt. Hij woont in Hiddeby. Dat is maar drie uur met de trein. Ja, nou, ik leg geen huisbezoek af. In dat geval hoop ik dat ik u kan overhalen een uitzondering te maken. Mijn cliënt is boven de tachtig en het is voor hem erg vermoeiend om naar Stockholm af te reizen. Wie is uw cliënt? U kent zijn naam waarschijnlijk wel: Hendrik Wanger. De Hendrik Wanger van het Wanger-concern? Waarom wil hij mij ontmoeten? Het spijt me, dat moet hij u zelf vertellen. Wij betalen uiteraard de reis en een redelijk honorarium. U belt wel ongelegen. Ik vier kerst met mijn familie... en ik neem aan dat u weet over mijn situatie bij Millennium. De Wennerstreum-affaire. Ja, dat had een zekere amusementswaarde. Maar om u de waarheid te zeggen... kwam het juist door de aandacht rond de rechtszaak... dat meneer Wangers oog op u viel. Dit is een heel vreemd gesprek. Ik wil er even over nadenken. Natuurlijk. Maar wacht u niet te lang. Er is haast bij... Leuk dat je er bent. Ja. Ik heb een cadeautje voor je, mam. Voor kerst. Oh, cadeautje, cadeautje, cadeautje. Woon jij hier ook? Nee, mam. Ik ben Liesbeth, je dochter. Oh, vandaar. Uh, ik had je niet herkend. Wordt die vrouw bij jou Dat is de verpleegster Die werkt hier Je me voor de gek Ja Ja oh. Wat een mooi cadeau Heb ik dat van jou gekregen mm -hmm. Dankjewel Camilla, Lisbeth. Mama, ik ben Lisbeth. Camilla is mijn zus. Oh. Ja. Weet je die journalisten je ook al hier te bereiken? Dit was geen journalist... Mikael, ik heb er nog eens over na te denken. Je kan niet zomaar ontslagen worden. Het is ook mijn beslissing. Nou, die Erika Berger is er anders behoorlijk happig op om je te laten gaan. Intieme relaties op de werkvloer, Mikael. Ik kan niet genoeg zeggen hoe problematisch dat kan worden. Nou ja, nu merk je het zelf. Hè? Ik kan wel even een vriend van mij bellen. Die weet alles van je rechten als freelancer na ontslag. Kom morgen bij mij dineren. Dan nodig ik hem ook uit en dan kunnen we het eens hebben over jouw toekomst. Klinkt heel aantrekkelijk, maar helaas. Ik heb net een afspraak gemaakt om morgen naar Hiddeby af te reizen... om iemand te ontmoeten. Helemaal naar Hiddeby? Ja. Op tweede kerstdag? Ja. Het is nogal dringend. Hmm. Annika, ik moet even bellen. U hoorde onder andere Victor Reinier, Johanna Terstegen, René van Asten en Ariane Schluter...